Rhythm is a dancer. Rhythm. Yeah.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 Love Het is que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand is niet zo belangrijk en wat je denkt. is niet zo belangrijk les problèmes denkt. Het is niet zo belangrijk wat je denkt. Het is niet zo belangrijk wat je denkt. Het is niet zo belangrijk wat je denkt. Het c'est niet zo belangrijk wat je denkt. Het is niet zo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 In New York zijn twee mannen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op het vliegveld JFK. Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de Amerikanen straffen voor wat ze zien als wereldwijde onderdrukking van de islam. Ze wilden benzinetanks onder het vliegveld opblazen en ook de pijpleidingen die van daaruit naar de wijk Queens lopen. Op de snelweg tussen Antwerpen en Eindhoven hebben vrachtwagendieven de Belgische verkeerspolitie beschoten. Niemand raakte gewond.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 wegdek moest met hoge druk spuiten en een zoutoplossing meter voor meter worden schoongemaakt. Het weer nog eerst kans op dichte mist, verder veel ruimte voor de zon, ook stapelwolken en een enkele bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen bewolkt en buig, dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het. Nation. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger?